Een druk dagje voor de Oekraïense president Zelensky. Na het bezoek aan koning Willem-Alexander is hij nu op de militaire basis in Soesterberg. Daar is hij samen met defensieminister Ollengen om te praten met militairen. De dag van Zelensky begon met een speech in Den Haag en daar krijgt hij inmiddels veel lof voor. Deze Oekraïense vrouw luisterde mee toen en werd er best emotioneel van. Uh, the speech really made emotional a lot of people and I think it's really powerful speech and I really feel it everywhere. Een spookrijder die in januari zichzelf en twee anderen doodreed op de A16 in de buurt van Breda reed 150 kilometer per uur. Achter het stuur zat een man van 19, maar hij was de enige die het overleefde en moest vandaag voor de rechter komen. Volgens het OM had hij ook een pistool in zijn auto liggen. De bazen van grote techbedrijven zijn vandaag in het Witte Huis in Washington om het over de risico's van AI, kunstmatige intelligentie, te hebben. De Amerikaanse regering zegt dat ze willen dat AI zich op een verantwoorde manier ontwikkelt. En daarom wordt er ook gewerkt aan nieuwe regels. En in de EU gebeurt dat ook al. Op de Dam in Amsterdam stroomt het langzaam vol voor de nationale dodenherdenking. Die begint over een uur. De oorlog in Oekraïne is voor veel mensen reden dit jaar om de kransleggingen, de minuut stilte en de lastpost een keer in het echt mee te maken. Ja, het is wel opeens best wel veel dichterbij gekomen. En ook veel Oekraïners die ook in ons dorp zijn en zo. Dus dan kom je daar wel meer mee in aanraking. Ja, dat uh, zie je ook in het nieuws. En uh, Zelensky was ook vandaag in, in Amsterdam in Den Haag. Het is al uh, vrij het niet meer heel gewoon of zo, denk ik. Ik bedoel, er zijn ook eh, veel vluchtelingen nu hier. Die zijn ook gewoon, omdat zij, zij hebben geen vrijheid meer in hun eigen land, daarom komen ze hier. Dus ja, dat, ik denk dat daar ook heel veel mensen aan denken vandaag. Hè? Ze hebben geen vrijheid, wij wel. Eigenlijk een beetje verwend. Maar. President Zelensky is er vanavond niet bij op de Dam. Laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Krijg je nog het weer lekker warm met 18 graden in Groningen tot 24 in Limburg. Vanavond iets meer bewolkt. Morgen op bevrijdingsdag is het vooral zonnig. Smiddags kan er wel wat regen vallen en wordt het een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ADB. In de regio Noord-Holland staan files op de A6 Muiden richting Lelystad, voor knooppunt Gooi Meer is de vertraging 5 minuten. Op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort, voor Zandvoort 10 minuten openthoudt en op de N208 Sassenheim richting Haarlem tussen de Keukenhof en de aansluiting met de N207 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vorige week was ik het gewoon straalvergeten door hem te draaien. Ik had de toestemming in ieder geval. Martijn Bakker met zijn nieuwe single Little Things. Welkom bij deze alternative FM op 4 mei. Ook vandaag geen live muziek. Vorige week hadden we dat vanwege de Koningsdag niet laten doorgaan. En vandaag heeft Marcus van Dam andere verplichtingen. Want die is min of meer in aanloop naar een bevrijdingspop. En dan is hij fotograaf van dienst daar. Dus... Uh, ook dan hebben wij uh, geen uh, live optredens. Volgende week is uh, de eerste. Dan kunnen we weer het een en ander laten horen. Naamloos is dan degene die hier uh, langs gaat komen. Dus uh, dat is volgende week. Maar we hebben uh, ook voor deze uitzending toch ook nog wel wat uh, bijzonderheden. Want straks gaat uh, Hanna Veldhoen met haar medeleden van Jacht praten over de single DAO. En die klinkt toch totaal anders dan we van jacht een beetje gewend zijn. Want ze staan een beetje bekend als Nederlandstalige pop En dat is het verhaal van jacht. En dan hebben we om half tien hebben we er nog één. Dat is Bas van Splunderhuis van Eruption Artistiek. En ook zij hebben een nieuwe single uitgebracht. Die komt morgen uit en ook die mogen we vooruit laten horen. Vorige week mochten we dat ook met deze single doen, dus daarom hoor je hem nu zeker te weten, want nu mag het ook echt. Flora met What You Heard About What Me.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 Ik heb ik ook uh, vorige week uh, aangeleverd. Deze rol. Ik weet niet hoe ik word gek, bla bla, nog wat. Maar het is wel een leuk nummer eerlijk gezegd. Daarvoor hoorde je Flora met uh, What You Heard About Me... en zij is nog niet zo, nou, een tijdje terug bij ons uh, geweest in ieder geval. Ik geloof vorig jaar een keer... Um, dit is Sophie van der en die was begin van dit jaar. En toen heeft ze volgens mij ook dit nummer samen met Iris Jean uitgevoerd. By an ocean but I've been feeling You play by my een uitgebreid verhaal van deze Joost Lamiris op 3 voor 12 Noord-Holland waarin hij vertelt over deze single in It Is What It Is want dat gaat over afwijzing. De vraag die Tim van Erpen stelde was op een gegeven moment van ja, het lied gaat over de afwijzing in de muziekindustrie waarop Joost er eigenlijk het antwoord geeft. Als muzikant krijg je vaak met ...afwijzing te maken van platenlabels... ...maar ook, zeker als je net begint... ...met mensen met wie je graag wil samenwerken... ...voor liedjes en videoclips. Dat is logisch, want je hebt nog niet zoveel materiaal ...om te laten horen of zien. Maar toch is het moeilijk... ...en telkens als het gebeurt merk ik dat het... het ...persoonlijk opneemt... ...terwijl ik weet dat het niet zo is. Mijn muziek is niet goed genoeg, denk ik dan. Of ik ga nooit verder komen... En na een dag of twee kan ik dat pas relativeren. En tegenwoordig is dat dan zover dat hij er daar eigenlijk een uh, nummer uh, van gemaakt heeft. Door dingen wat sneller te accepteren dan dat ze zijn. En dat, uh, uh, ja, dat mondde uit in deze single in It Is What It Is. Sophie van Hasselt met uh, Burning Bodies. Uh, dat uh, speelde ze samen hier met Iris Jean. Sterker nog, ook op het uh, nummer wat je net uh, hoorde was die, diezelfde Iris Jean ook uh, te horen. En deze akoestische versie die heeft ze ook nog gespeeld tijdens een uitzending hier bij ons in, dacht ik ook, 3 voor 12 holland Vloedgolf. Ik meen niet van de editie van januari al, dus dat is al een tijdje terug. Um, Lights on the Lake die hadden um, afgelopen vrijdag een EP-release show in Cynetol van de EP Easy. Vorige week heb ik uh, Elise aan de telefoon uh, gehad. En een van de nummers die erop staat, maar niet is gespeeld, is dit nummer. There you go. Mm -hmm. Mm -hmm. oy one set to instrumentaal werk van de gebroeders van Sinderen, Michiel en Louis. Uh, vooral die laatste, dat is een hele belangrijke schakel... want die heeft uh, deel uitgemaakt, of nog steeds maakt hij nog deel uit... van de band Alaska en dat is de drummer. Uh, ze hebben besloten om eens even wat instrumentaal werk uh, tegenaan te gooien... die twee jongens. En dat mondde uit in It's About Time We Meet... En het nummer wat je net hebt gehoord, dat is een van de tracks die op dat, uh, dat de EP staat. Nu heb ik uh, twee mensen aan de telefoon op twee verschillende kanalen. Dus, <coughs> dus ik moet opletten met, uh, met wat ik doe. Uh, en ook uh, alsof dat het ook niet helemaal gaat uh, rondjekken hier. Uh, want ik heb uh, zowel Wiebe als Hanna van uh, Jacht aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Zie, kijk, kijk. Ah. Hanna, want Wiebe hangt ook. Leuk. Ja, hè? Hey, lieve. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Goed, vorige week had ik een mail gestuurd met de vraag... mag ik Douw draaien? Als vooruitlopend op het, op het verhaal van de release op 28 april. Maar jullie hebben hem even gemist, die mail. Dus ik begin even bij jou, Anna. Hoe komt dat? Ja... De mailtjes. Die, uh... <laughs> daar zijn wij gewoon niet heel goed in, helaas. Ach, oh. Maar hij was ook wel in de spam beland. Dat was ja, ja dat, was ook, dat is ook weer waar. Daar, daar uh, heb je... Ja, die check ik niet elke dag, zeg maar. Nee, nee, oké. Okay, okay. De spam wordt niet gelegen. Wiebe, uh, weer even naar jou. Uh, want wat is jouw rol bij Jacht? Uh, ik ben zanger en bassist. Ah. Zanger en bassist. En in dit geval, uh, van, dit, van dit liedje, ben ik ook fluiter. Je bent ook fluiter, ja, want het is een uh, instrumentaal nummer. Uh, Jazeker. Ja, uh, he, heb jij dit bedacht of is iemand anders uh, uh, ja, geweest is, die dat bedacht? Het is eigenlijk een van onze oudste nummers, ja. uh, het is een uh, publieksfavoriet. favoriet, dus uh, bij het opnemen van onze nieuwe EP die er uh, eind september gaat komen, uh -huh. was het eigenlijk wel vrij duidelijk dat dit nummer eindelijk eens een keer moest opgenomen worden. En uh, nou, zo geschieden dus het is eigenlijk een heel oud nummer, die we eigenlijk, uh, ja, eigenlijk met z'n drieën hebben geschreven. Ja. Um, en uh, het, was, het was hoog tijd dat iemand uitgebracht wordt, dus ja. gelukkig is dat uiteindelijk zo. Ja. Um, <coughs> dan uh, naar jou, Hanna, uh, want uh, volgens mij uh, ben jij samen met Wiebe ook een van de grondleggers van deze band geweest, toch? Ja, klopt. Ja? ja we Hoi? zijn we begonnen met z'n hè Ja. Als duo. Ja. We kwamen allebei uit een, uit een ander singer-songwriter-duo. En toen zijn we met z'n tweeën verder gegaan. Mm -hmm. En um, op een gegeven moment dachten we van... nou, we zijn ook wel benieuwd hoe het is om echt met een volwaardige band te spelen. En niet alleen maar een soort van singer-songwriter dingen te doen. Mm -hmm. uh, dus we wilden echt wat groter uh, gaan worden. En toen hebben we Geert erbij gehaald. Ja, en dat is de drummer. Onze drummer, ja. yes. Ja, um, ga ik weer naar Wiebe. Want ik heb ook begrepen dat uh, jullie als support zijn uh, geweest bij Chef Special. Dat klopt. Ja, Hoe was dat? Dat was helemaal te gek, dat was helemaal te gek. Ik bedoel, uh, uh, ik denk uh, toen we de popronde speelden, ik denk dat het meeste publiek wat op ons af is gekomen zal misschien een mannetje zijn, op, of 100, 150, zoiets, in. ertussenin. Uh, en uh, met, chef, met de Cheffies uh, speel je al snel voor 3000 uh, mensen. Dus dat was uh, echt helemaal te gek. Het was net na corona. Dus uh, iedereen was er ook zeg maar, echt stipt op tijd. Normaal heb je nog wel wat inloop tijdens voorprogramma's. Maar het was gewoon helemaal vol. Uh. Uh, ja, het was, uh, het, was, het was bizar. Ja, ga ik uh, ook naar Hanna. Want uh, uh, merken jullie daar nu nog uh, datgene van, van wat jullie toen uh, daar als supporter uh, hebben gedaan voor uh, Chef Special? Nou, we hebben voornamelijk heel veel geleerd van het spelen zelf op die grote podia, denk ik. Mm. Um, dat was gewoon een, een te gekke ervaring. Maar bedoel je qua publiek dan? Ja, ook. Maar gewoon ook belangstelling da da daarvoor. Uh, nou, ik denk dat wij, wij zijn best wel een iets alternatievere kant op gegaan. Mm. Um, dus ik denk dat wij wel een ander soort publiek aansnijden. Uh, we hebben wel een andere doelgroep, denk ik. Mm. Dus um, we hopen natuurlijk heel erg dat de mensen het meegenomen, ook met ons, naar onze muziek. Uh, maar ja, zeg maar ook onze komende single is Marathon heet dat. En dat is echt wel meer de indie rock kant alweer op. Dus dat is wel weer veel meer rock dan pop. Ja. Dus ja, dat is een beetje... Ik weet het niet helemaal of, of, of dat nog precies hetgene is wat de special publiek uh, leuk vindt. <laughs> ja. Maar uh, hoe zijn ze bij jullie gekomen Wiebe, uh, is, uh, is dat Chef Special geweest of hoe is dat gegaan? Ja dat is, de, dat is eigenlijk de band zelf, dat is de band zelf geweest. Ja. Dat is heel leuk, we zitten bij dezelfde distributeur, dat is degene die onze muziek, uh, wat tegen de auto. Nou. Dat is de, um, het bedrijf, zeg maar, wat onze muziek op Spotify, YouTube, Deezer en alle diensten zet. Uh -huh. En we zitten bij dezelfde. Dus zij hebben een selectie aan bands uh, uh, naar de Chef Specials gestuurd. En die hebben ons eruit gekozen. Ja, ja, ja. ja dan, zal ik, dan zal ik nog even een, uh, een aardige toevoeging er even op gooien. Een van onze eerste live bands die wij ooit hier in de studio hebben gehad in 2009 is Chef Special geweest. Kijk eens. Leuk. Ja, dus dus, wij, dus toekomst... wij kennen de heren al. Dus onze toekomst ziet er wel le reuze kleurig uit. Als... Nou, dat, uh, dat, uh, dat verwacht ik dan wel. <laughs> in je gezicht. Um, maar uh, we gaan even nog uh, naar, uh, naar de EP. Uh, Hanna, want uh, die, die komt in uh, september. Gaan jullie, dat, uh, oh, gaan jullie dat aanpakken? Gaan jullie dat groots aanpakken? Of hoe moet ik het zien? Zeker. We gaan een... Uh, we gaan een... Een release show doen in Sinetal. Mm. Dat is een uh, poppodium in Amsterdam. Uh, en daar passen ongeveer 150 mensen in of zoiets. Dus het is uh, klein, maar knus. En uh, we hebben daar heel veel zin in. Dus we gaan het wel zeker vieren, ja. ja. Um, komen er dan ook nog... Uh, ja, jij, jij zei het al, uh, Wiebe. Er komen nog wat, wat singles al aan, hè, nog? Zeker weten. Ja. Dus uh, dit was daar was de eerste. Ja. Uh, en er komen er nog... Uh, even kijken. Drie... Drie. Dus we hebben er over een maand eentje. Ja. Dan hebben we nog weer één maand verder. Ja. En dan hebben we eind augustus eentje, de maand voordat de plaat uitkomt. Ah, oké. Okay. Dus, uh, dus uh, jullie gaan heel subtiel de boel droppen uh, om het publiek lekker te maken voor die hele EP. Zeker weten. Zeker weten. Ook omdat we best wel een nieuw genre aansnijden. We zijn best wel harder gaan spelen. Komt echt heel erg omdat we met de poproom hebben meegedaan. En daar wat later zijn geprogrammeerd. Ehm... Um, Waardoor we echt uh, ja, op een gegeven moment de vrijdagavond om half twaalf uh, spelen, ja, dan uh, dachten we, dan laten we alle kleine liedjes even achterwege. En dan uh, gooien we wat volume even twee keer zo hard. En dat werkte eigenlijk heel goed. Ja. Uh, en daar uh, hadden we onwijs veel lol en plezier. En uh, we hebben een keer over een over, een, uh, over de versterkers van een puntbeentje dat na ons uh, moest gespeeld. Ja. Nou, er stond ook over, alles stond op standje, standje vlammen. Ja. En dat werkt eigenlijk uh, verrassend goed, dus dat hebben we eigenlijk, uh, die lijn hebben we doorgetrokken. Ja. Um, want um, dan kom ik uh, weer even bij jou, Hanna, want uh, ja, weet je, uh, Nederland altijd hokjesland. Um, ik, ik had iets uh, opgeschreven van Indie, en, uh, maar ja, later heb ik het toch een beetje veranderd in Pop Noir. Wat is het nu? <lacht> ja, alles bij elkaar, hè, weet je. Ja, alles bij elkaar. Um, ja, het is altijd een moeilijk genres vind ik. Ja. Nederlandstalige, mensen noemen ook al, ja, we doen ook met Nederlandstalig veel, natuurlijk, Dus het is ook Nederlandstalig, dat is ook een genre. Ja. Dus uh, daar zit je dan ook weer mee. Dus nou, misschien is het gewoon, eh, ja, in die, in die noir, of in die pop, um, in die rock. Het is allemaal een beetje, het zit allemaal een beetje in die, in die hoek, zeg maar. Ja, ja. ja. Um, Wiebe, Nederlandstalig en Engelstalig. Ja. Gaat dat wel, met, uh, met een, een Nederlandse naam als bandnaam? Dat is een goede vraag en dat kunnen mensen lekker zelf verzinnen. Wij vinden van wel. Okay. Wij hebben zoiets van, als, het, als het, in het in het bandgeleid past, dan wat zou de taal dan in, in hemelsnaam uitmaken? We zouden net zo goed een Frans liedje kunnen schrijven. Als het de Sound van Jacht is, is de Sound van, Sound van Jacht. We hebben er al optredens op zitten in Frankrijk, zelfs in Barcelona nog. We hebben in Berlijn opgetreden. Dus uh, het kan, Lijkbaar. Ja. Nou, ik, uh, ik, ik heb er verder, uh, ja nou ja, eigenlijk nog één ding. Want uh, dan uh, ja, wie het uh, zeggen wil, mag het zeggen. Maar waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Wij zijn te vinden op uh, alle streamingdiensten die je maar kan verzinnen. Uh, en op het wereldwijde web zijn we te vinden op YouTube, zijn we te vinden op Instagram, onder Jacht Music. Duidelijk. Dan ga ik hem uh, maar even laten horen. Hier is uh, Jacht met Douw.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 Eén bent het hele hard is gegaan de afgelopen twee jaar. Dan is het wel met Elephant het geval geweest. Eerst hebben ze het gewoon zelf uitgebracht. Maar toen dacht Excelsior, ach, dat kunnen wij denk ik nog veel beter. En sindsdien gaat het eigenlijk alleen maar crescendo met Elephant. Dit is de laatste single die ze hebben uitgebracht. Enemy, daarvoor hoorde je Jacht met Douw. We gaan zo langzamerhand een beetje op naar het verhaal van acht uur de Nationale Dode Herdenking. En dat uh, doen we met uh, May Evans... met Voordat Je Gaat. Je warme adem... vult de lichten. Je kijkt naar... Evenje voor even Dat ja, is altijd koud. En zeker dit. Op 4 mei zou er naast de Tweede Wereldoorlog ook meer aandacht besteed moeten worden aan andere oorlogen. Dat vindt bijna 60% van de ondervraagden in het jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek. Dat is een onderzoek dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft laten doen. En. Bijna een derde van de ondervraagden, die zegt bang te zijn voor een conflict waar Nederland betrokken bij raakt. Oorlog in Oekraïne speelt daar niet mee. Het jaar daarvoor was dat nog 8%. De marinierskapel van de koninklijke marine met de proloog van de speciale vierbijcompositie tot de doden. En na het korte geeft 8 van het signaal kwam de koning en de koningin uit het paleis om de eerste krant te leggen. Zijne majesteit de koning en hare majesteit de koningin. De ceremoniemeester is Jos Koumans, bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Tijdens de nationale herdenking herdenken we allen, burgers en militairen, die in het koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord. Zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. Alle herinneringen daaraan komen samen tijdens de nationale herdenking. Daarbij realiseren wij ons dat bij gewapende conflicten, zoals op dit moment in vele delen van de wereld, tot op de dag van vandaag onschuldige slachtoffers vallen. Zo dadelijk om acht uur is het overal in Nederland stil. Twee minuten waarin we ons realiseren dat wij hier